Iedere sport en competitie heeft zijn eigen podcast. En de belangrijkste tun ook. Volleyball, eerste klasse H, regio West. En heren, tweede klasse J, regio Oost. We kunnen nog gewoon kampioen worden. Dit is seizoen 6, aflevering 2 van Koniek van de Kampioenschap. Met Koer Tekeijzer. En Bouke Smit. Yay! Bouke Smit, hoe gaat het met jou als mens? Um, het gaat aan de ene kant heel goed. En aan de andere kant ben ik wel een beetje moe. Ja, ja. En hoe komt het dat jij zo moe bent? Mijn eh uh, vrouwmensch is eh uh, is is nogal misselijk. En hoe komt het dat jouw vrouwmens nogal misselijk is? Omdat zij een parasiet binnen zich draagt. Hé <laughs> gezellig. Heel gezellig hè? En wat voor parasiet ja, is dat dan? Een, een, en wie uh, wie is daar de oorzaak nou, van? Nou, ze is een ze is een klein mensje aan het kweken. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, ik zie Leuk. mezelf nog niet echt echt als vader, maar eh uh, ja. Nee, ja dat went ook vanzelf. Ja, dat geloof ik. Ja. Leuk dan. Ja. Dus eh uh, nu eh uh, 13 weken eh uh, ruim. Ja. Morgen de 13 weken echo, maar hè uh, we hebben al een we hebben al vier echoes gehad ofzo ehm uh, omdat dat mm -hmm. omdat er wat opstartproblemen waren. En omdat we een hele gemotiveerde verloskundige hebben. Eh uh, <laughs> Nice, ja. Fijn, ja, leuk. En dat het gaat allemaal goed. Dus ja. Uh, fijn man. Ja. Supercool. Zin in. Vind ik heel leuk, ja. Ja. Dus eh uh, nou, we gaan binnenkort de podcast dus eh uh, midden in de nacht opnemen, denk ik dan. Ja, of meer op de dag, want ik ga wel eh uh, ik mag 6 weken vrijkopen en dan ga ik toch gewoon tegen wil doen. Uh, oh ja. Nou, ja, tijdens het slaapje. Tijdens het slaapje. Ja. Heb je al een naam? Ehm um, namen. Nou, we hebben een werknaam. Eh uh, oh. hij heet nu hij of zij hij heet nu Grover. Grover Teruk. de buikbewoner. <laughs> en eh uh, ja, we willen niet weten wat het is, dus wat nog wel een opgave gaat worden, want zo al Rens kan ik kunnen natuurlijk. Echo's wel redelijk lezen. Ja, tuurlijk. Ehm um, dus uh, als het in beeld is, dan zien we het ook wel, ben ik bang. Ja, maar ze schijnen maar, er vrij ja. goed in te zijn om het eh uh, verborg te houden. Dus dus jullie gaan echt tot uh, tot bevalling tot bevalling wachten. Ik denk het wel. Ja, ja, ja. Ik kijk, ik vind het ook niet erg als het per ongeluk wel eh uh, zichtbaar is ofzo maar als het even kan wil ik het uh, lekker een verrassing houden. Ja. Ja, mooi, mooi. Ja. Superleuk. Yes. Dus dan ja. dan ben ik weer bij met de rest van de oude meuten. Want Ja, uh, volgens mij heeft iedereen inmiddels ook kinderen uh, in, en daar nu terecht. Ja, Hans hallen nooit meer in natuurlijk, maar nee, die ja, hallen nooit meer in. Ga ik ook, heb ik ook niet echt de wens toe. Qua ze die ambitie heb ik ook nee. niet, nee. Maar goed eh uh, even ja, ja. wel leuk. Ja. Het uh, hartstikke leuk. En, en heb je al een babykamer ingericht? Nou ja, trouwens, nee, ik zit nu in de babykamer. Eh uh, en eh ja. uh, oh shit. <laughs> nee, eh uh, het idee is eh uh, we gaan de zolder eh uh, verbouwen of tenminste ik ga eh uh, de het trapgat dichtmaken. Komt een deur in eh uh, oh ja. iets geluidsdicht, want daar staat ook de wasmachine en zo. Ehm uh, oh ja. dus ik wil het zo geluidsdicht maken als maar kan. En dan komt mijn kantoor en mijn instrumenten en mijn zooi gewoon boven en dan wordt dit eh uh, babykamer. Wat wel handig is. Nice. Ja, lijkt me lijkt me handig, ja. ja. Dus eh uh, leuk. Ja. En hoe is het met jou? Hoe is het? Eh nou, ik ben ook eh uh, vrij moe. En hoe komt dat? Eh uh, ja, ja, nou mijn eh uh, eh uh, nou ja, we zijn druk bezig met het de opnames van het Sinterklaasjournaal. Ja. En daarbij eh uh, behorend het programma Speculaties. Ja. Nee, nice. het eh uh, het, het Sinterklaasjournaal na-praatprogramma. Ja. Dat ik echt ik degapig vind dat we dat maken, want awesome. <laughs> Maar vorig jaar was dat een dat echt... beetje een een een trial toch of een of een Ja, dat was vorig jaar voor het eerst, ja. ja. En en, en dat eh uh, dat werd beviel. het goed eh uh, ja. goed bekeken ook? Ja. Ja, dat is ja, het er waren dagen bij dat het eh uh, beter bekeken werd dan op één van die dagen. Oké, okay, nice. Lekker. <laughs> Daarmee dus eh uh, eh de best bekeken talkshow van van die dag eh uh, nice. was dus eh uh, nice. Lekker geschript. <laughs> ik denk de kan kwalideren, ja. ja. Ja. Ja, het was heel grappig. Dus eh ja, die gaan we morgen en overmorgen nog opnemen en dan eh staat alles erop als het goed is. Mooi. En dat is met eh hoe heet hij ook weer? Ehm wie presenteert het nou? Hoe heet hij? Thomas van Sleun. Ja, die. Ja. En eh een groot gedeelte van dezelfde cast, maar er zit nog zijn wel wat eh wisselingen. En dat dat vroeg ik me laatst af, want Diertje Blok presenteert niet meer eh het eh Sinterklaas Dit jaar in ieder geval niet. Ja. Ehm is ze er wel bij betrokken nog, want zo komt ze wel een beetje over dat eh Ik weet niet. Eh uh, nou nee, nou ja, als in betrokken is ze wel van ze, ze wens iedereen veel succes, maar okay. ze ze ze doet niks nee. Oké. Nee, okay. ja, nee ze is echt echt aan het herstellen van van de ziekte. Ja. Ja, ik weet niet. Ja. Nee, ze heeft ze heeft wel contact gehad met met Merel uh, Westrik. Oké. Okay. En uh, succes gewenst en eh uh, wel lief. Dat ze dingen wel, maar niet nee, nee uh, echt. Ze is echt gewoon even bezig met zichzelf. Ja, precies zo dat zo het hele ja. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het een leuke afleiding biedt als je daar gewoon al een beetje mee ja, meedeelt. Ja. ja, dus dat verschilt natuurlijk ja. per persoon. Zeker ja. Ja. Dus eh uh, ja, en nee, eh uh, Merel zou het gek leuk trouwens, ja? dus eh uh, ja. heel zou heel blij mee eten. Ja. Ik ben benieuwd. Ik ga het wel zien. Wanneer wanneer eh uh, wordt het voor het eerst uitgezonden? Of is het al voor het eerst uit? Eh 11 11 november elf is de eerste november. aflevering. Is dat? Is ja. dat? dat is aanstaande maand. Aanstaande maand. Nice. Ja. Eh uh, Ik ga vanuit dat ik het dan ook wel geedit heb. Deze podcast. Eh, uh, we gaan het zien. Ja. Eh, uh, krijgen dan ik kaas. Dus Dat is wel zo. Ja. ja. Ik zag trouwens wel, dat maar... ik uh, luistercijfers op Spotify ja. even gewoon een eh uh, on redactievergadering. Ja. Die zijn best goed eh uh, voor eh uh, aflevering 1. Nice. Lekker. Dus dus Je ja. hebt ook Focus gehad effect dat... volgens mij. Misschien dat dat ook een beetje ja. lopen heeft. Ja. Korte fotage heeft getagged in mijn eh uh, Instagram stories ja, ja. Vet. Misschien moeten we toch maar eh uh, Anika, je luistert. Een eh uh, kroniek van het kampioenschap uh, Instagram account eh uh, beginnen. Eh uh, ja, misschien, misschien. En ik? Zo verdomd, zo verdomd. Anika, ja, je zit nu in eh uh, Disney. <laughs> dus ja. Yeah. Oh ja, dat zag ik ook ja. Nou. Ja. Zo so, zij zij posten een Instagram story en daarbij moet je zoeken naar Mickey. Uh, <laughs> Dan heb je daar er ook zo naar zitten zoeken? Ik heb heel lang met meduiden ik, ik, ik heb daar echt ik heb domme en half uur naar dat plaatje zitten kijken en vervolgens heb ik het gewoon gegoogeld. Zat dus <laughs> een nee, poll bij gezavond. Zie je Mickey ook, ik zeg nee. fuck het. Nee. <laughs> ik heb daarna ook nog daarop geantwoord. Ik heb het gewoon gegoogeld. <laughs> dus <laughs> vond ze wel grappig, geloof ik. Ja. Nou, als je terug bent dat Disney maakt maar een Instagram account aan uh, Anieke, mag jij eh uh, alle fans eh uh, BDS <laughs> <via DM's>. Ja. <laughs> ja. Ja. Oké. Okay. Eh uh, dus eh uh, nou eh uh, Zijn er ja. nog excuses voor rectificaties? Ik heb nergens excuses voor te maken op te rectificeren. Nee. Nee? Nee, ik ook nee. Nee, vandaag niet. Nee. Nee. Het het het spijt me gewoon een beetje dat dat Trump president is. Ja, maar dan kan je niet zoveel aan doen. Maar het spijt me wel. Ja. Dus Ja, ja wou weer gouwe tijden voor de televisie satiere, maar verder eh. Uh... Ja. Ja, als dat nog mag op een gegeven moment. Want ja, precies. Ja. Oké, okay, en dan eh uh, hebben we nog een kopje ingekomen stukken. Nou, ja, ik heb eh uh, nog een update gekregen van eh uh, Outteamnoetje Remco. Ja. Yes. Over eh uh, Lillian van de Mitra en eh Brink. Eh ja, eh uh, Brinkos moeder die kent haar. Ja. Van The Batmandom. Oké. Okay. En eh uh, zij zei Lillian heeft het bier helemaal e zelf samengesteld. E even vroeg, voor voor even. mensen die niet alles geluisterd ja. hebben. Het het was dus Lillian's eh uh, hoe heet het het spel ook alweer? Lillian's bier of oh ja. ja, zoiets. Moeten we moeten er even op zoeken. Ik weet uh, niet. Ja. Kort stopte de trein in Poort. Maar er was dus ja. bier vernoemd naar <laughs> Lillian en wij vroegen ons eh ja. uh, hè en dat had jij om te drinken. En we vroegen ons eh ja. uh, af wie Lillian was. Ja, en toen hadden we het vermoeden dat zij bij de Mitra en Bunnik werkte. Dat is zo. Ja. En ze heeft dus het bier helemaal zelf samengesteld okay. en geproefd en geproefd tot het perfect was. Ja. Vet. Ja. Eh uh, wat ook leuk is, Remco heeft de podcast naar zijn moeder gestuurd. Ja. En zijn moeder heeft het doorgestuurd naar Lilio. <laughs> <Hilarisch. laughs> en ik heb een reactie van Lilio. Leuk. <laughs> Haha, fantastisch. Eh uh, lachende emoji met zeg maar breed lachend mond open en emoji met hartjes ook. Nice. Ja. Dus ik weet niet of Lilian deze aflevering ook nog luistert, maar eh uh... fijn dat je luistert eh Lilian. Ja. Eh uh, hé hey, eh uh, sponsormomentje. Ehm um, Lilian, waar dan zijn bevonden? Ehm um, we hebben ook al eens bier naar naar hier gebracht eh uh, naar naar mij via een vriendin van Mike. Dus eh uh, Ja. We we krijgen het wel bij elkaar en dan eh uh, ja. de volgende keer eh uh, gesponsord momentje door de Mietruim ben ik. Alles mogelijk, joh ja? ja, hoor. Ja. Alles is mogelijk. Ja. Waar zijn die moulen? Zeker had ik ook nog eh ja. uh, ingekomen stuk van eh uh, Amigiel Verhaag weekend hem niet. Ja. En die zei eh uh, de Volksrepubliek China heeft geen vrije markteconomie. Dus de mensen hebben geen vrije keuze, keuze waar ze sterven eh uh, werken. Oké. Okay. waarop ik antwoorden eh uh, help me. Waar ging het ook weer over? Maar het ging over dat wij het hadden over ehm um, de keuringsnis van waarde. Ja. Eh uh, over de glasblazers die de wijnglazen van de IKEA maakt. Oh die. In ja. China, ja. Ja ja ja. Eh uh, van mij dus wel Zo het valt vooral dat het is gewoon nou ja, goed. allemaal handgemaakt. Ja. Ja, dus we moesten wel even een oogschouw nemen dat de mensenrechten daar iets anders werken dan eh uh, in Nederland. Maar zo lang genoeg wachten dan eh uh, wordt het vanzelf weer hè, China. Ja. Of Rusland, of Amerika als Trump een dictator wordt of nou ja, goed. Hè? Precies. Ja. Maar goed, toch bedankt voor deze toevoeging. Vind ik wel. Eh, uh, ik heb geen inkomen gekomen stukken. Nee, oké. Okay mens heb toch de neiging om mij te appen. Eh ja, ja, snap ik ook. Je bent dichterbij ja. iets meer contact ook. <laughs> wat ik zie is gespeelde wedstrijden. Ja. Want vorige keer dat jij nog niks gedaan. Toch? Nee. Ging je wel wat doen. Ehm um, ja. en je hebt op de dag daarna 5 oktober ja. heb jij eh uh, Volingo uitgespeeld geloof ik. Je is Volingo uit. We hebben 4 van Floro. Oké. Dat is jammer. Ja. Eh uh, dat is inderdaad heel spijtig. Eh uh, ik zit even te kijken naar het eh uh, TVF. Eh uh, ja, Tom was niet bij onze nieuwe pasloper. Eh uh, Alex was niet. We hadden Jumpy voor in de plaats. Ja. Ik zet kijk even wat ik heb opgeschreven. Oh ja, we hadden we waren pas niet goed genoeg. Oké. Okay. En we kregen serverend konden kregen we de druk er niet op. Eh mm -hmm. uh, dus we hadden daar uh, echt moeite omgeluk. Ehm um, we hebben totaal 59 punten gescoord, dus eh uh, finaal verloren. Ja. Yeah. Eh uh, ja, Vollinger was ook gewoon echt wel goed. Ik zat later nog op hun website te kijken naar uh, hun teamfoto's en toen zag ik eh uh, een heren éénspeler dat die had meegedaan. Ach. En die hun heren heren éénspeler derde divisie. Dus ik denk dat hij gewoon ingeschreven stond bij eh uh, bij Heren 3 en zegt nog niet dat vast speelt. Jammer. Ja, dat is jammer. Dat heb je in het begin het seizoen. Denk we dat heb ik wel een mening over. Maar ja, ik ook, maar Alonso doen wij het al switch ook wel eens. Dus uh, een, ja. Een een divisiespeler in een Nee, ja. Nee, maar goed, daar ben ik. Nee, dat is waar. Maar... Dus eh uh, ja, een beetje een matig begin van eh uh, van het seizoen, maar eh uh... snap ik. Nou ja. Ja, maar goed, hebben jullie moment. wel lekker gespeeld? Of eigenlijk ook niet. Ehm um, Of weet je Ja, met vlagen. Ja, ja. Ja, het was gewoon net niet goed genoeg en dan blijf je wacht achter de feiten ja, aan lopen. Blijf je een beetje hangen. Ja, dus ja, zo begin je een seizoen niet lekker. Dat dat zijn jongen. Ja, vervolgens eh uh, hebben wij eh uh, nog weer een, een wedstrijdje gespeeld. Eh uh, er was Trefels uit. Ja. Ja, leuke hal altijd. Ja. Waar is dat? Eh uh, ja, dat is eh uh, ergens vlak <laughs> bij mij in de buurt, want het is niet zo ver rijden voor mij, maar ik weet even niet meer waar het ook alweer zit in Wiegen. Wiegen. Ah ja. En mensen uit het eh uh, Westen zeggen dan Weigen. Ja. Uh, dat was Groningen. Ja. Dus ja maar het is dus wiegen. Eigenlijk is wiegje, want je moet de ge ja. uh, moet je inslikken. Ja. En dat is een mooi nieuw complex met gewoon ramen waar je naar de wedstrijden kan kijken en eh uh, ja, lekkere hapjes oh, en nice. enzovoorts. Ja. ja, we hebben tegen Trivols Heren 4 gespeeld. Ja, de eerste set kwam het bij ons nog niet helemaal uit de verf. Eh uh, we hadden bewust eventjes omdat de vorige wedstrijd uh, we verloren hadden op ja, inzet en of tenminste op mentale dingetjes. Ja, heb eh het ja, even ja. anders aangepakt. Ze hebben ze gewoon een ja, team erin gezet met nieuwe spelers. Eh uh, hè, dus gewoon mm -hmm. niet de oude rotte erin. Die kwamen er later wel in, maar gewoon hè, even de nieuwe spelers op gang laten komen, even de sfeer laten zetten. En in de eerste set lukte dat nog niet helemaal. Daar is het 25-21 geworden. Was het wel close. We haalden het net niet. Maar in de hm. tweede set zelfde laten staan en is het 20-25 geworden. Oké, oh, kan tweede set ook 20-25 en de laatste set was de per bij de tegenstander helemaal op. Toen hebben we voor 16-25 gespeeld. Echt wel oh, een uh, hele netoverwinning. Yeah. Ja, en ja, wat ik dus ook wel mooi vind aan de ene kant heel mooi en aan de andere kant ook wel vervelend voor een teamgenoten. En bijna tot nu toe is bijna iedereen er altijd geweest bij de wedstrijden en dat is wel echt. Ookke oh, kan. Dan sta je ja. met eh uh, 12 man eh uh, sta je daar gewoon eh uh, ja. Yeah, ja, dat is team lekker te ja. zijn hè en denk kant is dan eh uh, je hebt weinig wiss of er uh, je wordt vaak gewisseld of je staat er niet zoveel in. En maar de andere zijde is je hebt wel altijd iets aan zang en eh uh, yeah. ja. Zang en dans. Zang en ja. dans en mensen die je erin kan zetten als het even niet zo lekker gaat. Dus ja. Ja. Heel fijn. Nice. Ja. Blij mee ja. en eh uh, ja, ja, de sfeer is ja. ook goed. Dus ja. Goeie wedstrijd. Goeie voor jullie doelstelling zeg maar, gelijk voor gelijk 4 punten. Ja. En toen wij speelden dezelfde dag. Nice op 10 oktober ja tegen Shot thuis. Ja. Eh uh, wonnen de eerste set gelijk 50-22. We misten eh uh, Johan en Alex op midden. We zitten weer enorm in de middenproblemen. Dat zegt eh uh, Oh fijn. Ja, Johan is geblesseerd en straks ook nog een half seizoen aan het reizen afwezig. Dus eh uh, daar heb ik bijna niks aan het hele seizoen. Ben jij nou een midden? En zoek je nog een leuk team in Utrecht in de Eerste Klasse? Ja. Kom. Ja. Speel, Speel wat goed mee. Ja, spelen we het goed mee. Ja, spelen we het goed mee. Ja, spelen we het goed mee. Ja, spelen we het goed mee. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, wordt Spotify famous. Daarom. Uh, goed, ja. dus we er hadden Edwin uit Heeren 2 en Jeroen uit Heeren 4 meegevraagd. Jeroen had ook met ons meegedaan op uh, Toverpot. Oké. Okay. En uh, Jeroen is nog een hele ongepolijste volleyballer, maar het zit er wel ja. in. Het is een beetje als je... Ken jij Bo? Bo? Welke Bo? Maarten Meijer? Oh, Bo? Oh. Ja, yeah, yeah. ja. Ja, ja. Ja, tuurlijk ja. Nou. Dat Sophie schoot met een jonge versie van een jonge versie van Bommentveld staat. Het nice. is gewoon eh uh, geen nuances ja, en gewoon gast. nee. Ja. Heel dom terecht om erin te slaan, maar ja. Ja, het dus, werkt wel. Uh, ja. Werkt ja. wel goed, ja. Had ook nog Wouter Lefever in plaats van eh uh, Maarten. Eh uh, ik schreef op dat we Vlagen heel goed gespeeld hebben en Vlagen ook eh uh, heel slecht. Eh uh, is het verloren? Dit zijn het gewonnen, maar ik ik zit het schrijf te kijken. Eerst z't verloren, de tweede gewonnen. Mm hm. En ik had zelf een beetje half griperig. Ik had zo'n beetje zo zo net niet. Zo zo zo ja. Kan je dat dat je dan zo een beetje ziek bent en dat je dan wel gaat trainen dat of, of je wel spelen loopt, maar eh eigenlijk Ja, en wijf of je dat wel moet doen. Ja, maar dat kan dus dan twee kanten op ja. gaan, zeg maar. Dat is of of je speelt het dus uit je lijf en je bent ervan af mm -hmm. als je gewoon het gasje hebt opgestookt hebt of je je, je stottert helemaal ja? in. Bij mij gebeurde gelukkig scenario 1. Eh uh, dus eh uh, de eerste set eh uh, had ik opeens enorms zweet daar vallen toen was het weg. Nice. Well, cool. I'm not a doctor, maar prima. Ja, volgens mij eh was dat was dat prima. Met ja, ja. er adrenaline fixen lopen dat eh. Uh... Ja. Nou ja, ja, precies ja. Ik denk dat toch ja. kan ik even wat ik opgeschreven had. Ja, we hadden een paar service breaks tegen, mm -hmm. maar we hebben zelf ook heel veel gescoord door eh uh, druk in de service te leggen. We hebben duidelijk wat geleerd van de wedstrijd ervoor. Hm mm hm. Want zij hadden echt een hele onzekere paslijn. Nice. Dus eh uh, het was gewoon zoeken mannetje uit en serveren gewoon eh uh, diep op, zeg maar dat dat werkt bijna altijd. Nice. Eh uh, ja, dus eh uh, ja, we, we, we, ik was heel uh, heel blij. Ehm um, ja, dit is het wedstrijd we van Flora we vorig jaar en nu pakken we dus 3-2. Mooi. Eh uh, vijfde set dus eh uh, 15-11 gewonnen. Lekker. Ook mooi detail, allebei precies 100 punten. Vet fijn. Ja. Ja. Dan hadden wij, wat hadden wij dan? Eh uh, 17, 17 oktober, de donderdag ooit. tegen Switch 87. Eh uh, de naamgenoot van onze onze vrijridging of inmiddels jaar vereniging. Maar het voelt nog steeds ja, smaak. Ja, je wordt ook nog steeds. Ja, precies. Ja. Dus als je altijd op Switch zoekt in de in de Nevoba app of in de volleybal app, dan kom je 78 altijd tegen. Ja, en Switser Rondeve. Ja, ook tough. Ja. Nou. Ja. Ja. <laughs> ja, eerste eerste twee sets echt best wel heel goed gedaan. Eh uh, hè, we maakten echt kansen. Alleen we hebben het gewoon op ervaring een beetje verloren. Ja, eh we, we stonden voor met eh uh, 22 nog wat en eh uh, of 21 nog wat geloof ik en eh uh, we hebben de eerste set gewoon weggegeven die hadden we gewoon kunnen pakken. Tweede set 26-24 voor hen. Die hadden we ook kunnen pakken Oeh. en daarna was de koek wel een beetje op. Was iedereen een beetje ja, bleef een beetje hangen in het negatieve sfeertje van god, we kunnen het oh, wel, maar shit. we doen het niet. Dat is toch wel een beetje jullie volgaan. Ja, om. is ook ja, ook. ja, ook nog best wat we aan de ene kant ervaren mensen die kunnen mokken eh uh, en hebben aan de andere kant jonge <laughs> mensen die daar heel erg door beïnvloed worden. Of onervaren ja. mensen, laat ik het zo zeggen, want ze zijn Classic. allemaal jong. Ja. En dat eh uh, dat werkt niet. Nee. Ik nee. ik moet nog steeds terugdenken mentaal. De de krachtigste periode was eh uh, het het jaar voor corona. Het was ja, team ja. dat, dat we kwamen gewoon binnenlopen, alleen maar positiviteit, niet op elkaar zeiken, gewoon vieren elk punt of elk verlies. Ja. Gewoon gaan En als je daar binnenkomt alsof je de half bezit, dan werkt dat. Klopt. Ja, ja daar kwam je al, al al binnen. Van wij gaan naar ja, shit. Je, ja, fixen. dat stond je al helemaal voor. Ja. Ja. Ja. ja. ja. En dat moet dat is natuurlijk ook een soort van zichzelf verstand houdt geheel. Tuurlijk. Want we wonnen ook heel veel dus dat heb je ook zelf trouwens. Maar goed, ja. Tuurlijk, maar het ja, het ja. geeft wel aan dat het werkt. En dat is ook het seizoen dat we volgens mij hebben we toen ook heel hard gezegd van er wordt niet op elkaar gezeten. Eh uh, ja. als je iets te zeggen hebt, dan zeg je het even normaal na de wedstrijd in de in het veld zeg je gewoon oké, okay, vond de mm -hmm. bal. Klaar. Dat is nu bij ons ook weer geregeld. Het ging vorig jaar ook wat vaak ja. er mis. We proberen dat nu ook wat meer op te letten. Dat en dat werkt inderdaad. Ik ja. Ik denk dat dat ja. heel veel spelplezier ook gewoon toevoegt doordat ja. je gewoon hè achteraf analyseer je wel van oké, okay, we hadden daar iets meer kunnen winnen, iets minder dit, ja. maar in het veld heb je daar gewoon niks aan, want in het veld is het gewoon eh nee. uh, oh, is fout gegaan, volgende bal. Meer moeite niet Ze denken. Dus we gaan maar ervan uit dat iedereen zijn best ja. doet. En ik wil bij dit team nu ook eh uh, maar dat moet ik nog pitchen een verbod op sorry in gevoerde. Oh ja. Iedereen dat weet dat je er je spijt. Je hoeft niet tijdens een rally ja. of daarna te zeggen sorry. Ik doe het zelf ook hoor, maar ja ja. Het oh, voelt gewoon van. niks toe. Iedereen weet dat je je best doet. Jij weet ook dat je fout zat. Geen sorry. Ja. Ehm um, dus eh ja, uh, ja. grandioos verloren, maar wel met kansen. Ik denk dat we een volgende keer kunnen hebben. Oh kijk uit. Nou, dat zie je van. Ja, je kan het kan alleen maar beter. Pino verloren het. En mocht het. Is ook ja. zo. Ja, ja, ook positief. Uh, 9 ja. oktober. 2 dagen later speelden wij ja, uit bij Vives IJsselstein. Eh uh, Johan en Daniel alweer aanwezig. Toen waren ze niet. Dus waren Jeroen weer mee uit heel vier. Het was een team waar we vorig jaar eh uh, ook eh uh, twee leuke wedstrijden tegen gespeeld hadden. Ja. Een jong gasten die zo echt heel hard in te slaan. Oké. Okay. En dan zijn wij toen eh uh, thuis hebben van ze gewonnen en uit zijn maar toen behoorlijk door ze weggetikt. Oké. Okay. En eh nu eh uh, komen ze echt goed weerstand bieden. Mm. Ook weer met met goede services en eh uh, ja gewoon goed ehm um, zeg maar de energie aan je aan je, aan jouw kant houden dus dus vet. zorg dat wij het spel maken zeg maar dat dat maakt het ja dat ja dan dan heb je toch eh uh, bepaal een bepaald je tempo en dan dan kom jij op punten die, en dan moet zij reageren zeg maar en dat dat werkt goed vet eh uh, ik had nog een klein acciefietje met de scheids ja <coughs> dat was eh uh, gewoon geen goede scheids eh uh, dat ook zo ballen in en uit en dat dat kan allemaal gebeuren weet je wel dat uh, ja dan mag ik bij waar ook nog zelfs partijdig zijn en bij dubieuze ballen voor je eigen uh, team kiezen. Yeah. Dat dat zelfs zelfs daar kan ik nog in mee. Mm -hmm. Maar deze gast was gewoon ongeïnteresseerd en eh uh, hij floot voor de service terwijl wij nog aan het wisselen waren. Dus eh uh, volgens mij was het bellen. Ja. Yeah. Die stond nog langs de kant. En raar. We een nou, misschien er wel in en eh uh, hun teller was gewoon iemand die zeg maar voor hun team was die gewoon bij de bank zat, maar wel een formulierje invulden. Dus we stonden gewoon te wachten tot eh ze maar een goedkeuring hadden van de tellen om het veld in te gaan. Ja. Yeah. En eh uh, hij floot gewoon om te serveren. En nou ja, dus die hele rally werd uitgespeeld. En ik vlieg me toch uit mijn slof. Het is echt niet, ja, het is echt genant, maar ik zeg okay. <laughs> ik, ik zat op momentum de bank. Ja. Yeah. Dus, dus ik nou, ik, ik ik heb ik heb geen geen kracht hebben gebruikt, maar ik heb wel echt zo gast op het station laten doen, want dat is het weet je wel, de billige shit, we zijn maar gewoon het wisselen. Ja, ik ga er dan niet zien niet zien, weet je wel? Als ja, vrot gewoon. Dus ja. Dat dat zagen wel, ja, maar dat was ja, juist goed. niet de bedoeling. Je ja, kan even er wachten tot het veld. Ja. ja Kijk het tot het veld gekleurd is. En dan had je dus moeten fluiten voor opstellingsfout, want het stond er duidelijk niet op de goede plek. Ja. Ik vertel het verhaal nu nu voor de 26e keer ongeveer tegen. Ik zit mezelf weer op te naaien. Het zegt hè? Nou, het is gewoon gewoon ongeïnteresseerd eigenlijk. Het. Ja. Dat nou ja, goed. Ik eh uh... maar goed, we zijn heel blij met alle scheids en dat ze er zitten, maar ja. soms doen ze wel eens <laughs> dingen waar je een beetje boos van wordt. Ja. Als het niet middenweek een scheids is, mag je gewoon voet erop de scheids. Natuurlijk. Maar zelfs in de week van de scheids is is een gezonde discussie altijd mogelijk, toch? Ja. Nou, dat was wel dit was wel beyond een gezonde discussie. Ik heb aan de afloop ook mijn onschuld ingegeven. So, Oké. Okay. Ja, zo ben ik het dan ook weer. Maar toen liep hij ook snel weg, want volgens mij had hij het ook wel door dat hij gewoon aan het verneuken was. Ja. Eh uh, uiteindelijk hebben we wel 3-2 gewonnen. Net nice. heel net heel lekker. Ja, eerste twee sets gewonnen en dan uiteindelijk ook de 5e. Lekker aan de IJsselstein spitsige dictuur. Oh ja, ik had nog een persoonlijk hoogtepuntje opgeschreven. We in de 3e setpoint in eh de 2e set. Dat zat dus wel bleef maar we stond op setpoint, bleef op setpoint staan. Het duurde maar het duurde maar het duurde maar. Dus, nou, oké, okay, dan toch maar de dubbele wissel de spellen ik kwam erin. Ja. Heb Pelle speelt dan met mij eh uh, op uh, uitzondering ja. dus die stond uh, links voor. En ik sla hem toch keihard recht door. Zo, oké okay jongens, zo moet het dus. Oh, dat zijn van die heerlijke momenten. Dat je oh. gewoon zo wegloudt van, dit is wat je hoort te doen, jongens. Ja. Op, ja, precies. Aanvoerde het nog één keertje voor. <t daytime> Verstappen momentje. Ja, precies. Ja. Nou, dat was wel lekker. Dat is toch, ja, toch fijn. Check. Het um. is sowieso ver, hè? Ee, beetje een droog bek. Droog bek? Ja. Sponsor een momentje. Yes. Wat heb jij? Ik heb eh uh, Mexicaans bier. Corona Desperados. Desperado. Ik, ja, ik weet niet of dat Mexicaans 50 is. 50% kans. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Want wij de fak dat. Hè? Ja, toch? Eh. Toe veel 25 gaten zijn om een uh, Desperados te drinken. Ik dacht ik heb wat eh uh, het is het enige speciale wat ik heb liggen, dus eh uh, nee. Yeah. Cool. Komt hij. Jo. Ja, heel fraai. Dank u, dank u. Maar, maar moet Desperados niet uit het flesje gedronken worden? Ja, maar ehm um, ik heb eh uh, <lacht> voor eh uh, de gunste van de podcast heb ik want de vorige keer had ik geen glas mee, maar ik heb nu een speciaal ja. daarvoor een glas meegenomen, want ik dacht ik moet hem wel uitscheppen. Nee. Ik ben ik ben inderdaad wel blij dat ik het niet eh uh, weer in je haar had te gieten of wat gieten of was eh. Uh... <lacht> <lacht> <lacht> ja, ja. Dat's Magna Desperados. Ja. Ja. Is mm -hmm. het niet kent? Koop het een keer. Koop het een keer. Het is redelijk underwhelming, maar het is ook niet vies. Nou, nee, precies. En wat heb jij meegenomen? Ik heb een eh uh, een Brugse Zot. Een Brugse Zot. Lekker. Ja, valt ja, het goed. Oh, wat is in de Brouwerij geweest van Brugse Zot? Ja, twee keer Zot, ah. ja. Ja. De halve maan in Brugge. Shout out. Ja wel eensponder eensponder hebt er één keer een hele leuke rondleiding van echt een super enthousiaste gast eh Ja, die van ons was ook best wel enthousiast. En eh uh, je krijgt er nou zo'n ongefilterd pulsje. Dat is oh, dat was ja. echt een lekkere pulsje. Dus hebben dat toch ja, was daar dat ze zo'n eh uh, zo'n koperen leiding eh ja. uh, rechtstreeks naar de kroeg hebben ja. Ja. Klopt. Eh uh, oh fijn. Eh uh, de brugslot. dat is een goede goede schuimkraag. Ja. Ja, nee, het is een beetje uh, omdat ik eh uh, het glas niet vast hield toen ik ondertussen mijn microfoon viel. Nou ja, dus dat ik al ik maar glas recht op staan. Dus het is inderdaad een goede goede schuimkraag, maar hij trekt uit trek haar bij. Oké. Persol. Uh, cheers. Mooi. Ja. Persol, ja, een beetje bittertje aan de kant. Even de weinig biertjes die Renske ook wel oké okay vindt. Nou oh ja. Nou, het is ook wel een goede GUI Gateway Special Beer eh uh, op het moment mags natuurlijk niks want het is permanent bop. dat Oh, oh ja, niet yeah. van even een periode. Er komt een moment dat ze gewoon ook moe is en verder niks meer kan, maar er is een moment dat ze dus ja, continu moet boppen. Randzaak van de show. Ja. En eh uh, deze aflevering is dat eh uh, De yell. De yell. Wat is jullie yell, Bauker? De yell. Wat is onze yell? Eh uh, we hebben 3 2 1 fuego. Fuego. Fuer in spans. Yes. Ja. Wat is daar het verhaal achter? Ehm um, dat is verzonnen door één van de mensen die een beetje de link is tussen de internationale mensen, want er hebben ook mensen die Engels oh, spreken ja. bij ons. Ehm um, en de Nederlandse mensen. Eh uh, komt van Curaçao. En ehm oh. uh, vorig jaar eh uh, hadden we iets van hiphoi of zo en dat dat mm, ja. Dat deed dat deed weinig. Ik vind deze leuker. Ja. En eh uh, ja, hier kan je ook weer leuke variaties op bedenke volgens mij heb ik halflau al eh uh, opgezocht eh uh, in in het Spaans ik geloof dat het Tibio is of zoiets ehm um, ehm <laughs> um, en nou ja goed uh, dat soort dingen kan je allemaal verzinnen is ja. en bij jullie eh uh, alpaca nog steeds we zijn eh uh, alpaca ja, ja we hebben al twee uh, twee seizoenen achter elkaar hetzelfde weesten wisselen we elk seizoen maar nou dit is eh uh, bleef hangen na het eh uh, teamweekend van niet afgelopen weekend voor afgelopen seizoen het seizoen daarvoor. Dat zat het einde hadden het teamweekend en eh uh, op een of ander huisjes plek en daar was een alpaca. Ja, vet. Eh uh, ja, dus dat was vet en eh uh, maar zo goed goed woord drie letters geven wat lekker past. En eh ja. uh, afgelopen jaar hebben we op teamweekend gewandeld met alpaca's. Vet. Ja, het was uh, enorm goed ook voor je Instagram engagement. Iedereen had allemaal enorme foto's van. Ja, ja, ja. Hebben ja. een eh uh, een filmpje maken in de selfie stand met ja, de alpaka. Precies, ja. ja. Ik heb ook een foto Vet. dat ik zo zeg maar, zo zo een maliefje met mijn mond heb naast een alpaka die ook zo een maliefje zo aan het blazen bekken vangen. Ja. Ja. Dus eh uh, ja, leuke beestje. Ja. Ja, ja mooi beestje. Dus uh, ja, alpaka ja. is uh, onze jeel. Uh, Herinner jij al je alle jeels nog van eh uh, Nee man, dat de, de belangrijkste denk ja. Nou, we hadden nee. we protos, weet je dat nog? Dat was, was dat Boom Shakalaka? Was dat eerst? Die heb ik denk niet meegemaakt. Ja, we hebben bij protos ook niet gek veel samen gespeeld wij. Maar één seizoen denk ik of niet? Of twee? Ja, ik denk één of misschien twee, maar ik denk één. Ja, ze hadden ja. net een team hoger. Hm, ja. ja, meer talenten. Ja. Ja. Meer connecties bij de TC. Ook. Ja. Ook. Ja. Ook. ja. Ja, nee, ik zat ook te denken wat ehm um, bij Switch Heroes 6 waar ik bij kwam hadden we Husk Varna. Ja, ja, is yes, die <laughs> weet ik nog wel. Ja, vet. Sloeg ook nergens op. Er was ook zo'n team, maar ik ik weet niet of dat een team van mezelf is of van iemand anders. Nilfisk. Oh. <laughs> ik weet niet meer wie dat was. Was hij dat zelf? Ik weet het niet. Het kan ook zijn dat ik me dit volledig toegeëigend heb en dat het andere Scandinavische uh, ja, gast mij merkt eh uh, een stofzuiger merk is Nilf. Soms zeggen we oh ja ja. Ehm ja. um, en hersfarna uh, uh, is hij heeft ook motoren en Ja. Uh, ja. Dat ze doet. Moetstuk hebben we nog heel lang gehad met Moetstuk. Bij... Ja die die soms komt hij nog wel eens boven bubbelen bij mij <laughs> dat ik dat we een jaag gaan doen dat ik denk moet ook oh, wacht. Stuk. Oh uh, nee. Ja. Die die heeft het heel lang gedaan volgens ja. hè. Was dat was dat bij Switch nog ja, Moetstuk? Was bij Switch. Ja, ja? Moetstuk was eh uh, in ieder geval het het semi kampioensjaar. Oh ja. Had wel ja. een goed stuk. Ja. Ja. Prima Noxa. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ik zit bezond trots op, jij had ik ook verzonnen. <laughs> Gewoon wat Sm smeergis, maar wel erudiet. Ja. Dat wordt altijd geordeaard. Ja. Oh man. Ik weet het verder eigenlijk niet meer. Het uh, paasdoen geleden hadden wij kaaskorst. Ieu. Ja, het eh uh, Pieter uit mijn team zei: "Koertje, moet wat bedenken en dan moet eh uh, alitreren. Is oké, okay. dus ik had een polletje in de team app gedaan met allemaal stomme dingen en kaaskorst en die won. <laughs> oké, <Okay>, akkoord. Hij <laughs> ja, zat te denken dat die dingen toch blijven hangen, maar ja, sommige de, de echt goede blijven hangen. Moet stuk ja. vind ik nog steeds één van de betere, ja. gewoon omdat het kort, krachtig en duidelijk is. Nou. <laughs> ja. Dat twee is als je als je met andere mensen over voetbal, dan vinden ze jella, vinden ze altijd stom hè. Als je klopt. Dat maar ik iets, kan het ja. altijd wel een beetje een beetje verdedigen. Ja. De, ja, ja, ik vind het creëert een soort mentale staat met ze alle dat je gewoon even de neuzen dezelfde kant op zet. Hè. Ja. En dat heb je gewoon nodig bij volleybal, want het is het is nogal mentaal. Ehm. Um, ja. En als jij de neuzen dezelfde kant op krijgt, dan speel je gewoon beter samen. Ja, dat, is een goed ook, punt. dat dat samenkomen, er wordt ook wel eens belachelijk gemaakt naar elk punt, hè, maar dat ja. is gewoon even dat je als team je focus pakt en ik denk dat dat zeker meer waard heeft. Ja. Nou nee, ja, dat is een goed punt, ja. Zijn zijn er eh uh, jels die jij stom vindt? Is er ja, die... voor, voornamelijk degene de, de hoofzaak van die ik verzin eh uh, <laughs> als er weer een nieuwe gel moet bedacht moet worden. Maar niet specifiek eentje waar ik niet tegen kan is eh uh, maar dat is niet echt een gel. Ik weet niet waar het wel onder valt, maar het vieren van een ace door zeg maar <laughs> op de grond te kloppen of Ja. Of een, koprol achterover de dat de je as jeugdteam natuurlijk ja. maar me. Ja, nee, daar ben ik ook niet van. Dat is echt nou een beetje eh uh, voor de minies. Dat het toch ja. echt knap is als je een e slaat. Ja. Ja. Ik vind eh uh, hey hoppa, dat hadden wij bij de jeugd altijd gewoon zo hey hoppa. Uh, oh ja, dat, het is hetzelfde ja. uh, ehzelfde vat. vond ik ook niet best, maar er was niemand die met wat beters kwam, dus Nee, ja, nee. ik zeg je wel. Hier eh uh, eh Viertu nog hieren 500 tijdje ook Aeto vond ik ook niet zo sterk. Ja. Snap ik. Doe maar ja. Oh, ik ik had even op moeten letten wat iedereen voor jou heeft. Ik <laughs> ga ook volgende week nog volgende keer nog even op terug. Wanneer zie Jelle goede Jell? 2 max 3 lettergrepen denk ik. Ja. Nou, 3 to 1 fuego, het past dan ja, als fuego is dan Jell. Ja, fuego is de Jell, ja. maar ja. Ja. Ja. Ja, het moet ook een beetje een beetje kracht uitstralen ofzo. Dat mm -hmm. moet niet uh, eh ehm um, hè, ja. je moet het lekker kunnen blairen. Ja. Dat vind ik eh uh, vereiste. Hè, uh, heb jij nog eh uh, criteria die je uh... Nee, ja, ik zit er naar te denken. Wat ik ook altijd lekker vind is gewoon dat de tegenstander denkt: "Wat zeggen ze nou?" Ja. Weet je, dat vind ik altijd gewoon dat is lekker. Yeah. Ja. Ik heb ook een keer een team gezien, maar dat is dan misschien geen Jaw meer, maar die deed een soort hakka. Oh ja, Jezus. <laughs> die die je had gewoon één gast die die sprak eh uh, blablablabla en dan het hele team blah, en dan ja. Oh ja. Eh uh, dan nog een paar van dat twinkinitjes eh uh, en dan dan gingen spelen. Ja. Yeah. Ook bijdu wel bij wedstrijden nog steeds de de vroeger dit Fritz staat bij ons uh, in het team. Eh ja. uh, dat we voor de wedstrijd nog zo'n ander riedeltje hebben van wij goed hè de tegenstander van Switch. Go. Switch switch go go switch switch, nee, switch dat, go, dat go, idee go. ja ja en dan was eh uh, komt er echt heel ja ja geen idee wat nou ja dat is ook wel lekker ja lekker verschreeuwen ja ja Potels eh uh, hier het 3de steeds met eh uh, Joost en eh uh, Leon die hadden was het was een bonka bijfer of zoiets Dus goed, Zwits, het is Zwits. Het is Zwits. Ook niet eens Zwits, straat wat opvalt. Volgens mij zijn goede jeels vaak Zwits. Ja, ik denk dat ja, dat zit toch iets ja. iets eh uh, ja, noordisch in. Ja. En ik weet niet, volgens mij betekent het ook echt iets opzins met bevers. Ik weet niet precies wat. Misschien moeten we het rectificeren of weet iemand eh uh, die luistert. Het goede antwoord. Heb passel? jij nog een le leuke jeel volgende keer eh uh, lezen we alle leuke jeels voor. Ja, vertel ons jouw jeel. Ja. Bijvoorbeeld helpt uh, ook dat ze dan mailtjes krijgen en dat ze we dan weten over mensen te er luisteren en wie precies. Ja, precies. Engagement. Here 1 van ons heeft nu Hak Tua. Ja, dat snap ik wel. Is is wel up to date. Ja. Maar ik denk tegen de tijd dat het zeg maar januari februari is, dan is dat wel weer uit. Dat is nog eigenlijk al uit. Ja. ja. Ze heeft er wel dik op gekrast, maar dat ja, nog... is het nou. Ja. Want het een beetje ordinair toch? Maar goed, het is wel het ja, ik volgens mij is al grappig persoon als ik zo af en toe die filmpjes zie dat ik denk van nou. Oh, Ze heeft hele okay. podcasts nu toch? Hak toe oh, aan een oog twijfelt en eh yeah. uh, een kledinglijn en een realityshow en weet ik veel wat. Fantastisch. Amerikaans. Ja. Yeah. Yeah. Nou, eh uh, volgende aflevering een nieuwe eh uh, randzaak nieuwe van de show. Heb jij nog randzaken die je interessant vindt? Laat het ons weten. Ja. Waar moet het berichtje over hebben? Ja, via app. Je mag ook mij mailen of uh, ja. mij appen als je mijn nummer hebt. Ik ga het niet delen online. <laughs> ja, ik ben wel benieuwd. Eh uh, brengt ons bij de stand van zaken in de competitie. Ja. Yeah. Te beginnen wij eh uh, Switch. Wij staan op dit moment 7e van de 9. Nice. Drie wedstrijden gespeeld, 5 punten. Boven shot voor we van gewonnen hebben en dus eh uh, nou, FIFA staat bovenaan. Oké. Okay. Wel een wedstrijd meer gespeeld, dus het ja. Verteek het een beetje dus we kunnen beter kijken op eh oh, probeer eens op fenovobo.nu.nl.ww.tmfwet.nl. <laughs> Ik, also ja, oké. Okay. Eh uh, ja, uh, dan links gaan we tot we in de op de heartjes ja. klikken. Ja. En dan zie je dat wij eh uh, op verliespunten eh uh, ook 7 staan. <laughs> maar goed. <laughs> maar dat staat viel wel een stukje een stukje lager. Die staan eh uh, Uh, ehm goed tellen 1 2 3 4 5 6 6e. Dus dat dat stekent inderdaad. Ehm um, goed, maar ja, we met de drie wedstrijden gespeeld kan je dat er nog weinig over zeggen. Heb ja. jullie dan? Eh uh, en wij dan? Eh uh, wij staan eh 6e. Woei, met drie wedstrijden. En eh uh, 5 punten. <laughs> ja, 5 punten en op verliespunten niet heel veel anders. Dus Niet zoveel over te melden. Het is nee, het een is beetje een middenmoot. We hebben 9 9 mensen in de pool, dus ja, ja lage middenmoot. Ik hoop dat we nog iets omhoog krabbelen. Ja. En één ja. staat eh uh, Switch 87. Ja, oppliespunt wel, ja. Eh uh, eh uh, sorry, op 1 staat Icarus eh uh, eh uh, Switch 87, één van de, de Oh ja, wacht. Nee, de vorige ja. tegenstander die staat ja. op 2. Ja, nog verder over te zeggen. Hè. Nee, ja, in ieder geval wel dat ik dat we kunnen zeggen dat ze volgens mij allebei al wel beter eh uh, presteren dan vorig seizoen. Eh uh, dat dat durf ik zo te zeggen. Oké, okay, en wat zit er dan aan te komen? Nou, eh uh, we nemen het op op 6 november. Yes. Eh uh, en dan zien we dat we morgen allebei spelen. Jep. Ehm um, wij spelen bij Kidang. Kidang klinkt eh uh, Ik heb geen idee waar het is, weet je dat? Het is in Oh, wij, wij spelen gewoon thuis voor Casal. Oh. <laughs> nou, een verondersteld keer meer informatie Vond, over Aki ja, dan nou voor aankomt. Ja, wij spelen morgen tegen Limes. Limes, Limes. Oké. Okay. Ben of eh uh, Rik Wiggers nog een keer meedoet. Nou ja. keer. Ziekt hij hem weer als nog spelen en dan denk ik, hij was toch versleest toch, maar goed. Ja. Okay. En daarna Dan volgende week 15 november gaan wij uit naar Houter tegen Taurus. Oké. Okay. Die staan niet zo best voor de competitie, dus ik hoop daar eh uh, te gaan winnen. Ehm um, wij hebben 21 november dan Xanthos eh uh, en dan spelen wij gewoon thuis, als ik me niet vergis. Ja. En wij uh, spelen ja. diezelfde dag tegen bij... Servië. Oké, okay, staan die hoog of eh uh, geen idee, klik het weg. Sevia die staan een een plekje boven ons. Ze hebben wel een wedstrijd minder gespeeld, evenveel punten, 5 punten. Oké. Okay. Ehm um, en dan en dan hebben wij Pegasus uit 28 november en ja, dat is ongeveer een even middenmotor als eh als wij. Ehm uh, dan ook 5 nee, punten, nee, ja. Als ik. Nee, dan en <laughs> ik weet niet. Ehm um, die zit inderdaad eh die die staan 5e net boven ons. Ja. Trainer gaat op 30 november spelen wij uit in Drie Bruggen tegen DVC. Slechte herinneringen aan. Volgens mij is het, het jaar dat wij gedegradeerd speelden we daar ook. O oh, god. Ja. ja. Weinig zin in. En nog steeds die Drie Drie Bruggen. Er zijn er veel meer daar. Veel meer dan Drie Bruggen. False ja. advertising. Ja. Ja. Ehm ja. um, en dan 5 december hebben wij Boomerang en dan spelen we thuis. Ja, je speelt op 5 december. Ja, daar. Ja. En ja. ook nog best wel laat zag ik. Eh ik word af en toe echt doodmoe van hoe laat al die wedstrijden allemaal ja, zijn. Ja. Dat is al half 10 ofzo. Nou ja. Ja. Maar goed, eh Boomerang als ik het zo zie, die hebben uit 3 wedstrijden 2 punten. Ik ja. Ik denk dat ze we wel redelijke mogelijkheden hebben tegen. Dus die gaan hoe dan ook, let op. Aan de andere kant hebben ze tegen Pegasus, dus onze directe concurrent zeg maar. Ja. Hebben ze 2-3 gespeeld. Oh. Is dus. dus die al die punten komen uit die ene wedstrijd. Ja. Hm. Ja, eerst eh uh, Icarus eh uh, Icaros en daarna Swift 87. Dus op zich allebei niet zo gek dat ze daar wat verloren hebben. Oh ja. Is misschien valt het wel tegen als we ze tegenkomen. Ik wou nou. een grapje maken over cadeautjes uitpakken op 5 december, maar dat is dus allemaal nog eh uh, onduidelijk. Ja ja. Onduidelijk. Het is allemaal He. nog niet niet duidelijk, nee. Dus we zijn er weer. We zijn er we joh? Ja. Aflevering 2. Ja, prestiging. wil je eh uh, een T-shirt kopen ofzo van eh uh, Groenikveld ja? Campusshop met eh uh, als nieuwe logo. Of is ja. oude logo kan ook nog steeds. Ja, kan ook. Kijk of van lama op, uh, of een lama uh, alpaca, pas op. Op eh oh, oh sorry. Ja. Kleren van de keizer.nl eh uh, met e lange ijz of korte ijz. Heel goed. Eh uh, wil je met ons in contact komen om over dingen te lullen ofzo? Ja. Of om dingen door te geven. Eh uh, hartstikke leuk. Ehm um, via Twitter kan dat @chroniekkampioen eh uh, ja. of X sorry. Ja. X voormalig Twitter. Ja. Nog steeds grotere open riool. Eh uh, elke dag eh uh, heb ik een beetje erg maar goed. Dat dat platform van die mogol die de verkiezingen heeft uh, lopen kopen in India ja. en daar <laughs> mee weg gaat komen. Oké. Okay. Ja, dat eh um, uh, chroniekkampioen dus of uh, stuurbeeldje ja. naar chroniekvanekampioenschap@gmail.com of kijk op chroniekvanekampioenschap punt en L. Bedankt voor het luisteren en eh uh... tot op een kampioenschapfeestje. Hopelijk een kampioenschapfeestje. Het kampioenschapfeestje. Ja, ja, nice. You you oh. Ah, ja, zo. So. Toch best lekker zo, Desperados. Ja. Ja. Ah. Is het uh, is ligt langs er het galet. Ehm um, nee, die is eh uh, beneden nog misselijk aan het zijn. Oh, ja. Op een gegeven moment besluitst om daarmee te gaan. Dus, dat waren voor mij ook echt gouden tijden van televisieseries die ik in mijn eentje keek. Ik heb nog nooit zoveel gebinged als in die in die periode dat Mike zwanger was en elke keer op tijd naar bed ging en zo. Dus, nou ja. Ja, nou Renske is wel een fan als ik ook dan ook mee naar bed ga. Dus dan Oh ja, ja. dan ben ik ja, telefoon aan het kijken in bed of zo. Dus oh ja, precies ja. Nog wat aan het gamen. Ja. Op je telefoon of gewoon een oh. uh, Gameboy of zo of oh ja, ja iets vet. Ja. Wat wil je dan? Eh uh, Zelda. Oh ja, een moment. Tuurlijk, ja.